I Out of the life I lead Remember the promise you made Remember the promise you made I'm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 CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei, maar gereden van moeder, van mijn moeder dus van mij. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei, maar van moeder. 6.9 ZFM ZFM